Na 5 uur en drie kwartier won de Serviër in vijf sets van Rafael Nadal. Het is de derde keer dat de Serviër de Australian Open op zijn naam schrijft. Het was de langste finale uit de geschiedenis van een Grand Slam toernooi. In de eredivisie heeft FC Twente met 4-1 gewonnen van FC Groningen. Feyenoord kwam door een 4-2 overwinning op Ajax op gelijke hoogte met de Amsterdammers. En RKC won thuis met 4-0 van VVV. De wedstrijd NEC-Ado Den Haag is nog aan de gang. Het weer...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 Lang niet meer gehoord. Des te leuker. Je hoorde Robbie Williams en rock DJ. Even uitrusten. Op naar de avond, de zaterdagavond. Het ja. is 8 uh, over 6. Het bord op schoot gevoel is begonnen. Ja, hoor, daar is hij weer. Dit smakelijk allemaal. Je luistert naar uh, Entertainment View goedenavond. En um, heb je het gehoord over Abba? Natuurlijk uh, ja. een van de grootste bands ter wereld. En ik vind het slecht nieuws. Ja, het is een overlijdingsbericht. Nee, nee, nee, nee, nee. ABBA komt met een nieuw album uit. 23 april is het zover, 2012. Er komt een uh, luxe uitgave van hun laatste album. Maar ook een, een, uh, een nieuw nummer. En ook een DVD met uh, fragmenten uit de, uit de archieven van ABBA. Ja. 23 april, dus de fans opgelet. Ja, Ad Visser is helemaal blij, hè? Is het zo? Ja, die was, uh, van de week was hij bij de, op dat was uh, vrijdag, dus gisteren, was hij bij uh, Paul en Witteman. Oké. Okay. En uh, daar was hij helemaal vol trots over Abba aan vertellen, wat hij heeft ze ontmoet, hè, bij de top, top. Ja, klopt, ja, ja, ja. Dus uh, vandaar. Ja, ik hou helemaal niet van Abba. Thank you for the music, the songs I sing Wat <laughs> heb je nog meer van Abba? Uh, wat heb je nou nog meer? Happy Yeah, happy New Year. You are the dancing queen. Waterloo. Ja, vreselijk hè. Vreselijk, en uh, vreselijk. Ben Kramer, die is, dacht toch dat... even mooi naar uh, het Songfestival te gaan. Uiteindelijk is hij niet gekozen. En daardoor is hij woedend op John de Mol. Nee, daardoor is hij niet woedend. Dat staat hier. Hij is woedend op John de Mol. Ja, dat is wel zo. Hij tot zijn grote verbazing ontdekte dat hij... Um, uh, dat hij John. De, dat we, deze week het uh, John de Mol uh, Songfestival produceert. En uh, hij zegt dat John de Mol alleen op zoek was naar jong talent. Nou, dat klopt ook nog wel. Want uh, degene die zijn selecteerd is dus Rafaela Paton, Johan Franca, Ivan Perotti. Hij is echt heel erg goed. Pearl Josefsson, Kim de Boer en Tim Douza zijn gaan strijden op 26 februari, wie uh, naar, naar het uh, Eurovisie Songfestival gaat. Ja. Ik hoop Ivan Perotti. Ik vind hem echt... Ik vind hem zo goed. Maar ook bij John de Mol komt hij vandaan. Hè, waar hij werkt voor Talpa. Dus allemaal zo? John de Molletjes. Ja, en de uh, Voice of Holland, hè, veel. Ja. En nieuws over Anouk. Nou ja, uh, een week uh, zonder Anouk nieuws uh, is bijna geen week, hè. Ja. Want uh, ze was bij de Wereld Draai Door was ze te gast. En ik moet nog steeds even terugkijken. Ik heb hem niet gezien, maar het schijnt heel erg leuk te zijn. Maar... Uh, eerdere berichten zei ze eerst dat ze ging stoppen met optreden en met zingen en dit en dat, maar nu is bekend geworden dat haar nieuwe album bijna af is. Ze geeft wel over twee maanden haar laatste, voorlopig haar laatste live shows, maar de CD gaat anders klinken dan wat men van haar gewend is. Ik heb nog niet de titel, ik zat te denken aan Sets Sa Sing Along Songs. Dat zijn ze nog tijdens de wereldrijd door. Volgens Anouk klinkt het geheel net als andere soundtracks voor films. Een hele mooie plaatsen, maar echt wat anders dan ik normaal doe. Heb je die filmpjes gezien van Anouk met het uh, treintje en uh, Lisa Lois? Misschien hebben hun er ook wel wat mee te maken. Ja, misschien wel. Nou, ik ben benieuwd, binnenkort misschien um, een nieuwe album van Anouk, tenminste misschien, zeker weten. Maar iets compleet anders, dus iets minder rock and roll. Hey, we hadden het net over Ivan Perotti. Hij is geselecteerd um, om misschien naar het Songfestival te gaan. En hij heeft ondanks samen met Sven Hamilton een te gekke plaat uitgebracht. Ik was eigenlijk niet van plan om hem te gaan draaien, maar... Nu ik eraan moet denken, ik doe het gewoon. Gezellig. Ik, te gek nu maar, Swain Soul en Ivan Perotti. En hier is O Woman. in hell. Over Nio. een Sexy Love hier bij uh, Entertainment View. Hij moet namelijk de Gloriedagen van Motown. Je weet het wel, het is een van de bekendste en beste platenlabels ter wereld, moet hij uh, doen herleven. Hij gaat namelijk een. Uh, uh, Nio krijgt daar een sleutelrol. Hij wordt daar namelijk Senior Vice President of AR. En hij moet uh, nieuw talent gaan scouten. Dat wordt dus de, de, de, de, de, de taak van Nio. En dan zit ik te denken: Nio, je hoorde net Sexy Love. Maar dat kan je toch nooit vergelijken met bijvoorbeeld dit. Really Marvin Gaye heeft met Motown gezeten. <laughs> en dan hoor je: Dit is toch veel beter? En bijvoorbeeld Diana Ross heeft er gezeten. Dus, dit soort talenten gaat hij scouten. Nou ja, laten we het hopen. En dan hoor je Nio. Ook Stevie Wonder heeft bij Motown gezeten. Nou ja, laten we hopen dat hij een paar mooie talenten ziet. En dat Nio weer helemaal. Of dat uh, Motown er weer helemaal bovenop komt. Wat mij betreft is het de beste platenlabel dat er is. Omdat ik nou eenmaal Soul-liefhebber ben. Daarom is hier Stevie Wonder en Sir Duke. Music is a world itself. with a language we all understand.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 Love, I'm still looking out And when you're needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find Saving the stars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 who I The skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up Wat een prachtig liedje van uh, Jason Mares I won't give up Zometeen gaan we naar Pops Henry Hij gaat hem vertellen naar uh, wat er is gebeurd Op Showbiz nieuwsgebied Je hoort dan naar de nieuwe van Jason Derulo MUZIEK <middels> Showbiz nieuws met popstar Henry. Oh, wat is jou? wat enige wat leuk! Het showbiz nieuws met popstar Henry. Wat enige wat leuk! Ja, onze Erwin Molinaar die dat zegt, hè. <laughs> he? Is het zo? Ja, serieus. Ah, en het is weer hi. tijd voor... Goedenavond, Henry! Hey, goedenavond. Hoi, ik ben uh, Rudy. Yeah. Hallo. Ah, jullie zijn lekker samen weer, jongens. Perfect, hè? Ja, goed, ja. hè? Ja, ja, ja, ja. Uitstekend, jongens. Nou, ik heb wat voor opgedoken, natuurlijk, uiteraard. Um, uh... Ja, er is natuurlijk weer heel, heel veel dingen gebeurd, uiteraard. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. twee talenten ja, dus. Uh, maar we even nog met, het was ook een die dag, dacht ze van oude kiesparen in uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Want daar gaan ze namelijk de nieuwe kunnen opleggen van de Hobbit, hè? Oké. Okay. En ze hadden, ze hadden gewoon, dat nog iets van, ik uh, van 1200 mensen of zoiets. Ja. Maar dan kwam er kwam iets van 3000 opdraven, op dus dat was daar <laughs> een gigantische puinhoop. <laughs> En uiteindelijk uh, heb ik er maar 800 mensen opgeven die inderdaad auditie kunnen doen. Okay. Dus ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat dat een gigantische puin op was natuurlijk. Yeah. Goed. Uh, ja, natuurlijk hebben we uh, gisteravond de Voice Kids gezien. Yeah. Um, Kijk, ja. En dat toch maar wel iets weer 2,6 miljoen kijkers. Ja, had je het, had gonden, had dus je het je verwacht? Je uh, aan de ene kant wel, want het is nu door het succes van de uh, Voice kids zelf. Uh, was al een beetje besteld dat dit op een gegeven moment een gigantisch klasse-succes zou worden, zaakjes. Uh, ja. en uh, op dit moment nog wel, dus uh, en, uh, als je gebleven een afzet tegen de winnaar is, van iets van de, de, de, de moduliteiten daar, ja. is het toch, uh, toch een, uh, een groot verschil ja zeker maar we, wachten, um, uh, maar het, het, we moeten even afwachten natuurlijk, want dit is nog het begin van de winner ja. is en van de uh, Voice keer Hoe je dat daar dadelijk gaat trekken, door het succes natuurlijk van de Voice of Holland uh, voor de ouderen. Uh, dat was natuurlijk wel een beetje voorspelbaar, dat het natuurlijk wel zo zou in deze lijn. Ja. Dus maar, we wachten we wachten even af. Oké, okay. wat vond je ervan? Uh, nou, ik heb hele leuke dingen wie de, de winner is, vind ik, ja. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik daarvan moet vinden. Maar, uh, ja, de beste orde, die, uh, ja, die mensen hebben al een groot succes achter de rug. En dan daar we gaan mee te doen. Ja. Dus Zeker met Lois Lee, ja, wat, wat, wat, wat zoeken die dan nog dan? Doet Lois Leen mee? Ja, ja, ja, ja. Oh? Ja, ja. Okay. ja. Oh. En dan vraag ik mij af van, ja, wat, uh, hoe ver kun je gaan als, als bekende artiesten? Ja. Stop, we, wachten, we wachten dus even af. Um, maar de het is Boys, wel een ja. beetje het concept, hè, Henry. Als je gaat kijken, ja. naar. er ja. zijn verschillende groepen en ze hebben ook een bekende mensengroep gemaakt. Ja, inderdaad. Oh, oké, okay, oké. Okay. Okay. Maar ik laat me wel dus Dit is natuurlijk nog het begin, dus uh, we moeten even afwachten door dus we een paar weken verder zijn. Van hoe ze dat gaan ontwikkelen natuurlijk, hè? Ja. Maar in ieder geval de Boys Kids, dat uh, ja, waren hele leuke talenten bij trouwens, hoor. Ik heb er hele leuke, hele leuke, ik heb bij gezien die echt goed konden zingen. Nou. Okay. Um, maar ik, ik, ik heb er nu even een kanttekening bij, want ik vind natuurlijk van in een periode zit hier de druk van de ouders achter om de kinderen te brengen. Uh, ja. eh, terwijl de zachte hand waarschijnlijk, van, om daar aan mee te doen. En wat blijft wel als ze we wat ouders zijn hè? Ja. Eh, willen ze nog zo graag. Maar goed, dat ze nog moet je afwachten over de jaren vijf, zes, uh, misschien tien. Dan weten we uiteraard meer wat er doen van weggekomen is dus wie die, die meegedaan hebben. Ja. Goed, dan uh, heb ik nog wel even iets heel anders. Want Sylvie van der Vaart die gaat namelijk uh, ook op de televisie in, uh, het programma presenteren. Oké. Okay. Um, ja, ze heeft natuurlijk ontzettend succes uh, momenteel uh, in Duitsland. Uh, in maar hier in Nederland zijn in ieder geval opnames gemaakt voor het modellenprogramma de Face. En dat heeft ze gemaakt er echt heel bij. HBO5. Dus... Uh, deze week is ook nog weer opkomen denk ik. Ja, nou ja, ze doet het goed. Hè? Ook in Duitsland is ze echt enorm populair. Ja, dat is eigenlijk logisch. Hè? Het is gewoon een hele, hele sympathieke meid en, uh, en ze doet het gewoon goed. Ja. En wordt gelijk door iedereen in de arm gesloten. Uh, ik kan me er wel wat voorstellen. Ja. Goed, en dan heb ik nog een collega die komt terug op de radio. Oh wie? Uh, André van Duin. Oh ja, dat heb ik gelezen. Ja, leuk. Ja, absoluut. Zeker weten. Dus die gaat namelijk dat kan en ik commentaar geven op de grootste carnavalskakers. Oh, lachen zeg. Op Sterf.nl. De carnaval van, van alle tijden presenteren. Dus ik ben benieuwd wat er ja. gaat gebeuren natuurlijk. Hè. Nou, we gaan luisteren. En natuurlijk, ja, er, zal natuurlijk komen, er staat een paard in gaan gang wel weer voorbij komen en zo. Dat denk ik allemaal wel. Ja, tuurlijk. Dan maar, er staat een nijlpaard in de gang. Hè, dat moet ik een beetje aanpassen. <laughs> heb jij ook ooit een eh, carnavalshitje gehad, uh, uh, Henry? Uh, ik heb ooit een uh, nummer opgenomen samen met... Uh, heeft uh, een broer van uh, Robert Freddy Bolland, ja. Tom Bolland, en dat was uh, wat, waar hij Hiddens voor mee bekend is geworden. Wij vieren feest, het feest, dat ken ik je dat nummer natuurlijk nog Nee, hey, Weg met ja. de polen, want nu ja, is het ja, tijd ja, ja, wij, voor de polen. Ja. Ja, Daar hadden wij ook een, een bepaalde tekst op gemaakt, en dat hadden wij gedaan voor 1979 uh, was dat Oké. de tijd. Okay. De Dordtse voetbalvereniging. Uh, het is het doorrecht geworden, dus uh, ook dat was al heel lang geleden ja. ja. ja, ja. Goed, trouwens, de winnaar uh, is, die wordt herhaald vanavond hè? om 8 uur. Ja, leuk. Dus, dus, uh, was er was inderdaad toch wel uh, vraag naar. Uh, door Wilma uh, Willem Namika. En uh, vanavond zien we om 8 uur, dus even kijken. Goed, jongens, dan heb ik nog één leuk detail voor jullie. Ja. Het uh, is dus gewoon om dat te weten, natuurlijk. Hè, want Anouk die heeft op die kant al een gedaan, weet je wel? Oh, vertel. Ja, ze heeft hier toch geen seks in haar eigen huis, maar wel een hotelkamer. Oh. Ja, dat is vooral natuurlijk de zaak, dus. ja, Maar <laughs> ook geworden het waard natuurlijk. Maar uh, ja, ik zeg jongens, dit was een beetje voor mij de, de, de dingen die ik gevonden heb. Ik zit hier momenteel in een hotel, in een hotel hier in, in Houten. In een hotel? Ja, ben met ben lekker aan eten. Met Anouk? Lekker. Dat ben niet met Anouk. <laughs> <laughs> ik wist dat je dat zou zeggen. Ja, dat is maar. Ja, ik zie jullie al een ontzettend fijn weekend wensen en uh, ja, laat het maar goed koud worden deze week, op. ik heb voor de temperatuur tussen de 10 en de min 20, maar ja goed, ja. het kan ongeveer in het midden zijn, dus het zal al min 15 worden, maar dat is ook heel koud. Maar ah, dan gaan we lekker schaatsen toch? En lekker schaatsen natuurlijk hè, zeker weten. Goed, nou. jongens, allemaal uh, luisteren. straks Moet ik ook een heel fijn weekend? Ja. en uh, Maakt iets gezelligs van het weekend en uh, volgende week lekker op de schaats. En doe Anouk de groet, hè? Uh, ik zal het doen. Ik zeg kijken of ze zat, net zo zitten tegenover me. Oh, zo, ook weer weg. Dat is niet te geloven. Goed. Hey, dank je hè? Graag gedaan, hè? Hoi. Hoi. can't um <laughs> Yeah <laughs> So let's skip to how you've been And get down to the morning, friends And last Oh, but that one night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 En dan denk je een tijd niet meer van deze band te horen. denk je, wanneer komen ze nou een keer met nieuw materiaal. En dat is er. Je hoorde de nieuwe van Train en wat een fijn liedje zeg. Drive by. Zo meteen muziek van Essex en Jukes. Helemaal splinternieuw looking for my hier, hier, hier is eerst Alex... <hulling> <hulling> uh, uh, uh. Alessia Dixon. The boy does nothing. Doe je, wat doe je eigenlijk in het huishouden, Roy? Wat ik in het huishouden doe? Yeah? Alles alles. Ja, echt, je, je, je vrouwtje uh, doet ja, helemaal niet. Ja, is niets. lui. Nee, een grapje. Oh, even zomaar allemaal hé. Ik weet het niet. Ik sta je, ben je de shaak, dan, shaak. Die met de telefoon rood, denk ik. <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, daarom uh, Alessia Dixon. Alessia Dixon, the boy, does nothing. I got a man with two left feet. Oh, when he dances, not to the beat. I really think that he should know that he's with the Zeg helemaal nieuw, Essick Dukes en Casey uh, Jones looking for. En daarmee eindigen we deze yeah. entertainment view voor deze zaterdag 28 januari 2011. Op en naar Café 4 zal ik zeggen. Ja, raadje plaatje: team tegen CFM Zandvoort tegen alle andere teams. En wie gaat er winnen? Zie denk Vorig ik jaar zijn we tweede geworden. Ja. Dus dit jaar hebben we nog iets uh, goed te maken. Ja, jullie moeten zelfs tegen de wethouder, hè? Ja, klopt. Ja. Dus we zijn extra gebrand om die gewoon even in te pakken. Ja. Hey, volgende week zijn we er weer um, ja. met iets heel erg leuks. Ja. We hebben iets staan. Ik, ik weet zeker, je moet dit horen. Maar we gaan nog niks verklappen. Dat moet je volgende week gewoon luisteren. Nee. En dat komt uh, Inderdaad. helemaal goed. En uh, ja, veel plezier met het luisteren naar de herhaling van Euro uh, Breakdown, hè? Met George van Dam. Ja, klopt. En uh, morgen hoor je ons weer, de herhaling van... Mutual van 5 tot 7, Ja. En morgen zondag in Kremland van 2 tot 5. Gezellig. Geef hey, een fijne avond en bye. Tot volgende week. Doei, doei.